Drie uur, Mark Hocken met het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil de massamoord door Turken op Armeniërs erkennen als de Armeense genocide. Onder aanvoering van ChristenUnie Kamerlid Voor de Wind willen de regeringspartijen uitspreken dat er sprake was van genocide in 1915. Vermoedelijk krijgen ze steun van een brede Kamermeerderheid. De Kamer vraagt het kabinet in april voor het eerst een bewindspersoon te sturen naar de herdenking van de massamoord. De kwestie ligt internationaal erg gevoelig. En ook in Nederland is al jaren discussie over hoe de gebeurtenissen... in 1915 in het Ottomaanse Rijk moeten worden genoemd. Destijds werden honderdduizenden Armeniërs vermoord. De Turkse regering reageert steeds woedend als landen spreken van genocide. De 19-jarige man die vastzit voor de dodelijke schietpartij... op een school in Florida heeft banden met een wit-nationalistische groepering. De leider van de groep, Republic of Florida heeft gezegd dat de man meedeed aan paramilitaire trainingen. De groepering streeft naar een onafhankelijk Florida... met witte inwoners. Bij de schietpartij op de middelbare school kwamen 17 mensen om. Over het motief van de schutter is nog weinig duidelijk. Oud-staatssecretaris en voormalig AFRO-voorzitter Gerard Wallis de Vries... is vorige week op 81-jarige leeftijd overleden. De voormalige VVD-politicus is in besloten kring gecremeerd, heeft zijn familie bekendgemaakt... De politieke loopbaan van Wallace de Vries begon in de Haagse gemeenteraad. In 1978 werd hij staatssecretaris van cultuur, recreatie... en maatschappelijk werk in het kabinet van 8-1. Hij maakte onder meer nationale parken van de Biesbos en de Duinen van Texel. Safari Park de Beekse Bergen is op zoek naar een Amerikaanse zeearend. De vogel Lady Maya woont al 27 jaar in het park in Hilvarenbeek, maar is verdwenen na een ruzie met een groep meeuwen... Het park raadt omwonenden aan om de zeearend niet zelf te benaderen. Het weer dan nog, opklaringen en soms wat bewolking. Het blijft droog en de temperatuur daalt tot rond het vriespunt. Overdag geregeld zon. Het wordt zo'n 7 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Max. Met Astrid de Jong. Test 2, 3, 4, test 2, 8, alles doet het. Maar echt alles doet het. Dankjewel Anne en Tin en Bart natuurlijk. Alles, alles doet het. Ach, ja, laat ik het niet te hard roepen en meteen weer afkloppen, want je weet het nooit. Nou, dat kan, dat kan toch ook alweer even best? Gewoon even een uurtje warm draaien. Inmiddels is alles getest en alles dubbel, dubbel uh, weer goed gezet. Dus het, het komt helemaal goed. Tenminste, als jij belt, want ik kan er wel heel makkelijk over doen... maar uh, de techniek is allemaal ondergeschikt aan jou. Want dit programma drijft op de mensen die bellen naar 0800 1121 of die even een mailtje sturen naar nachtzusterapenstaartjeomroepmax.nl. Die even twitteren of via Facebook een berichtje sturen. En uh, zo dadelijk ook weer de mensen die er via de chat zijn... want die heb ik zo ook weer tijd voor om die op te zoeken. En die chat die vind je via www.omroepmax.nl. En uh, de appjes ook stromen gewoon binnen. Bedankt allemaal voor het melden dat ik te horen was... gewoon in heel Nederland met mijn monoloog. Dat vind ik heel fijn om te weten. Dus uh, bedankt voor het meedenken en dat je even de moeite nam. En dan gaan we nu gewoon weer vragen en antwoorden behandelen. Zoals die vraag van Henny van zojuist Zilvervisjes... Heersen ze bij jou ook in huis en uh, komen ze ook overal tevoorschijn? Dat wil Henny graag weten. Uh, Laurens, die, uh, oh, die belde over, um, over de mist. Uh, Trace, die wil weten wat dat vlak is op het rechterbeen... van het schaatspak van de Nederlandse en de Olympische schaatsers. Uh, Richard, die uh, belde over de boom. Die hebben we beantwoord. Ja... De misdruppels is volgens mij ook technisch beantwoord. Dus dan hebben we eigenlijk alleen nog de vraag van John... over um, de veeteelt. Hoeveel procent van de Nederlandse veeteelt is bedoeld voor de export. Dat vraagt hij zich af. Dus van het V... dat in Nederland geteeld wordt... hoeveel daarvan... blijft er uh, uiteindelijk in Nederland... en hoeveel daarvan wordt... naar het buitenland geëxporteerd. 0800-1121... als je daar een antwoord op hebt. En datzelfde nummer kun je natuurlijk... altijd gebruiken als je zelf... ook een vraag wilt stellen. Even kijken, want uh, de computer... doet het ook weer. En dat betekent dat ik... ook deze beschikbaar heb... Voor John. Wilma is dat. En hij wil ook graag weten hoe het met haar is. Ik heb een vraag. Een heel kleine vraag. Zijn ik huilen als ik denk aan die mensen met een pijn. Ik heb een vraag, een heel kleine vraag. Is dat ook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 Wilma kan ook bellen 0800-1121. En dat geldt natuurlijk voor iedereen met een vraag... en het liefst ook iedereen met een antwoord. Onne? Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik heb die vraag gehoord over de grootsteen en het water. En oh ja, en ja oh, dat is goed dat je dat zegt, want... Uh... Ik, ik probeer ondertussen ook... Uh, want er zijn een hoop mensen die via Facebook nog gereageerd hebben. Maar daar moet ik nog eventjes wat uh, even kijken. Want ik zag iemand die had, was heel lief... Uh, ik moet ondertussen, ben ik aan het denken... wat was ook alweer mijn wachtwoord van Facebook. Ja, dat iemand... Oh, um, oh, <laughs> allemaal van die kleine dingen. Maar uh, uh, ja, iemand had daadwerkelijk... wat ik wel echt heel leuk vond... een, um, een berichtje gestuurd vanuit Australië... hoe het water daar wegliep. Mm -hmm. dat zag ik via de telefoon. Ja. Dus nu moet ik... Oh, kijk, het is me daadwerkelijk gelukt om dat te openen. Dus dan kan ik als het goed is ook daar eventjes uh, uh, naar kijken. Maar wat wilde je zeggen? Nou, ik ben een keer of zes in Australië geweest. En ik moet oh. eerlijk toegeven, ik heb er nooit op gelet. Nou ja. Maar deze vraag heeft mijn beetje uh, aan de gang gezet. En een van de leden van Monty Python, Michael Palin, die had... Ik weet niet of het in Nederland is uitgezongen. Jaren later hoor, niet meer in Monty Python. Uh, had hij een programma dat heette Michael Palin Around the World of zoiets. En dan ging hij naar China, Pakistan, Venezuela en nog op. En op een gegeven moment was hij in Afrika en daar stond heel duidelijk gemarkeerd, hier is de evenaar. Ja. En voordat hij daar aankwam, een meter of tien daar vandaan, of vijf, ik weet het niet, vulde hij een trechter met zijn vinger eronder, vol met water, en legde daar een lucifer in, trok zijn vinger weg, en dan zag hij die lucifer, ik geloof in het noordelijke halfgrond, maar rechts draaien. Ja. En toen liep hij over de evenaar een meter of vijf of tien verder. En deed hetzelfde weer. En dan zeg je de lucifer, de andere kant op draaien. Potverdorie. Heel simpel. Als je precies weet waar de evenaar is, kun je dus zien hoe het draait. Ja, ik blijf dat toch raar vinden. Want iedere keer als er dan uiteindelijk iemand wetenschappelijk iets zinnigs over zegt... dan mm. zeggen ze het is niet zo. Dus... Ja... Ik heb dit uh, programma een aantal keer gezien op de BBC of in ik weet niet of Nederland heeft uitgezonden. En uh, ja, ik zag dat. En toen dacht ik van. Verdomme. Ik ga gewoon een crowdfundingactie organiseren, zodat ik naar Australië kan om dat te proberen. Nou, dan ga ik liever. Oh, dat is maar. Mijn... Ja, maar jij bent er al zes keer geweest. Dan ga je de zeven ja, vergeet je het weer. Dat land is zo groot. Ja, dat ze zeiden. Maar het is echt heel leuk. Ik heb uitleggen krijg... dat als ze uh, uh, dezelfde bevolkingsdichtheid hadden als wij... Ja. want daar wonen ook 16 of 17 miljoen mensen... Ja. dan zouden daar zo'n beetje 2 miljard mensen moeten wonen. Ja, dat maar dat zien. doen ze niet. Dat is het mooie ervan. Hoe dat bedoel je, dat er, doen nou, ze niet? Dat, er, dat daar dus zoveel ruimte is... Dat lijkt me zo mooi. Ja, maar goed, als de bevolkingsdichtheid hetzelfde zou zijn als bij ons... dan zouden wij dus 2 miljard mensen moeten wonen. Ja. Goed, ondertussen krijg ik van Marina Elisabeth Josephine... krijg ik een via Facebook... Oh, die ken ik, die heb ik ontmoet. Niet waar. Nee, ja, echt... dat zou echt heel erg toevallig zijn... He, maar die, die stuurt... heel, Dat vind ik echt heel leuk. Die stuurt dus een filmpje. Die heeft op haar Facebookpagina speciaal voor mij... een filmpje neergezet... met het weglopend water in de gootsteen. Maar uh, Marina, als je nog luistert... je moet eerst even die stop... die lichtgroene stop die daar rechtsboven... die moet eerst even in de gootsteen. Dan moet er water in. En dan moet je... De stop eruit trekken. Want nu loopt het gewoon van de kraan in het grootsteenputje. Dus ik kan niet goed zien of het nou linksom of rechts. Maar ik waardeer nou, wel heel erg dat je de moeite genomen hebt... om het op je Facebookpagina te zetten. En ik zie ook een Thea daaronder reageren. Dat is echt heel grappig. <lacht> vind. Waar, waarom, staat er, uh, waarom heb je een filmpje van je grootsteen op je Facebook gezet? Ja, dat snap ik ook. En Ossie, die heeft ook gereageerd, zie ik nou. En dan moet ik even... Gezellig dat je erbij bent, uh, Onne. Terwijl ik mijn Facebook ja. aan het checken ben. Ja, heel uh, interessant. Het doet het niet. Oh, hij is iets aan downloaden waar hij over uh, vijf minuten klaar mee is. Dus dat duurt wel heel lang. Nou, die zet ik dan ondertussen aan. Want Ossie heeft ook een filmpje gemaakt van het weglopende water. Ik vind het wel echt heel spannend. Leuk als mensen dat doen. Dat ik gewoon hier midden in de nacht tegen mensen zeg... wil je even een filmpje maken van weglopend water in de goudste... en dat mensen dat daadwerkelijk gaan doen, dat vind ik mooi. Maar on, het, het antwoord is gewoon ongeveer bijna met, met zekerheid... Uh, uh, het draait andersom. En uh, mochten, mochten we er via filmpjes toch nog achter komen dat het toch weer ergens niet zo is... Dan, uh, ja, dan zijn we weer aan het begin van het verhaal. Maar ik hou het nu eventjes op dat het inderdaad andersom is. Ja, en anders uh, geef het even door. Dan begin ik een rechtszaak tegen uh, Michael, Michael Pelin, Dat hij er gewoon verkeerd voor ligt. Maar ja, ja, als je alle programma's moet gaan aanklagen die onzin vertellen... nou dan ben ik straks ook heel druk in de rechtszaal. Nee, maar dit was werkelijk. Hij liet alle wetenswaardigheden over de hele wereld. Mooi, hè? Dus, ja. Nou. ja, dat is heel mooi. Dankjewel. Oké. Okay. Bedankt voor het bellen onder. Ja, Goeienacht, Ferre. Hetzelfde. En, uh, succes. <laughs> Dank Dag. je, daag. Jan? Ja, alsjeblieft. Hallo Jan. Ik, ik wou even aansluiten op de vorige meneer. Dat, uh... wacht even hoor, want ik bel daar helemaal niet voor. Oh. Waar ging, waar ging dat ook alweer over? <laughs> je wil even aansluiten op de vorige meneer. Kijk, ja, die radio zacht nee. gezet, anders ja. stoort het mij. Oh ja. Maar uh, over het water dat linksom wegstrijdt of rechtsom Ja, weg... Ja, ik kan heel kort zeggen, je moet je voorstellen dat het zuidelijke over ons spiegelbeeld is van het noordelijke. Ja. En dat werkt ook, werkt ook als zodanig. Maar ja. daar is echt wel dezelfde kant op, alleen wat wij links en rechts noemen, dat, dat spiegelt zich. Snap je? Ja, ik snap het wel, want het is een vraag die al heel vaak aan, uh, aan de orde is Het is net over die mensen, die mensen staan staan op, op ons, voor ons gevoel op zijn kop. Ja, gekke. Ja. Nou, dat is niet gek, dat wel, is gewoon het is zo. Ja, hartstikke gek. <laughs> nou, om je Zal... voor te stellen is het misschien gek. Ja. Maar goed, ik, maar als je dat je voorstelt, dan als jij op je kop gaat staan, lijkt het ook wat rechts is, ook links. Maar dat moet je maar niet uitproberen. Maar ik heb, nog, ik heb een, uh, nog een aanvulling op die mist. Ja. Want wat ja. ik in al die kletshoek eromheen niet hoor... Ja. is dat het gaat om de temperatuur van de, van de lucht. En de waterdamp. Want het gaat niet over water. Gaat het, ja, het is over water, maar het is in de vorm van damp. En het gedraagt zich als een gas. Het gaat alle kanten op. Maar... Als in de, vooral in de herfst, in het voorjaar, dan heb je, dan heb je dat die luchttemperatuur snel, snel weer uh, daalt. S ochtends vroeg en s'avonds avonds laat. Mm -hmm. En uh, koude lucht kan veel minder waterdamp bevatten dan warme lucht. Dat is een hele belangrijke natuurkundige regel. Daarom heet het ook relatieve vochtigheid van de lucht. Ja. Niet de echte vochtigheid, maar relatief. Dat hangt van het volume af. Snap je het nog? Ja, nou ja, ik zit. Ik, ik, ik wil. Want ik, het klinkt misschien heel raar hoor. Maar ik zeg het gewoon, kan mij het schelen. Het, ik stel me het een beetje voor als lego -steentjes, hè? Zodra het over moleculen gaat. Ja, maar gaat. je moet een beetje. Het zijn wel moleculen. Ja. Waarom? Omdat jij ze, ze hebt het dan over de dus zwaarte, maar die watergas. Uh, Oh, waterdampmoleculen zich helemaal verspreiden en wat soort gewicht lager. Daar is al wel wat van gezegd. Maar dat is belangrijk. Daarom blijft dat ook lang hangen. Maar als de lucht dus daalt, dan is dit mist zeg maar een onderdeel van het proces dat het water weer condenseert. de waterdamp. Dat hadden we vroeger ook in de keuken. Dan hadden we geen afzuiging en dan besloeg alle ramen. Oh ja. Hetzelfde proces. Kijk, dat is mooi. Dan gaat, <laughs> ja. gaat het weer condenseren... dan gaat het weer condenseren... en dan wordt het uiteindelijk weer water. Daar moest je wel een één voor gebruiken. Vroeger dan. Ja, dat is misschien makkelijker... om het zo uit te leggen dan met lege steentjes. Daar heb je een punt. Ja, moleculairheid klopt dat wel gedeeltelijk. Maar het belangrijkste regel is... De lucht, warme lucht kan meer waterdamp bevatten dan koude lucht. Nou, als we, als we die er nog even bij zetten, dan hebben we het volgens mij redelijk beantwoord. Dan is het redelijk klaar. Ja. Daarom, maar daar belde ik niet voor. Uh, het, dit ging over de... Nou ben ik de draad kwijt. Ja, dat kan ik oh, me de... goed voorstellen als je al die onderwerpen moet gaan zitten doornemen. Ja. Ja, maar dit... Uh, dit wou... Oh nee, ik heb, het al op, ik heb het al gezegd. Ja, dat ging over ja, het nee. links om rechts omdraaien. Ja, ja, ja, ja, maar dat, ja. daar wou ik helemaal niet over bellen. Want dat is gewoon, uh, dat is, het draait niet de andere kant op. Ja, oh, laten we nu dat... niet weer gewoon bij A beginnen. Nee, want dan nee, moeten we nee, daarna sorry, weer sorry. de mist doornemen. Dus Dank uh, nee, nee. je wel, Onne. <laughs> ja, nee, ik ben Jan. Ik ben Onne niet. Oh, ik maar... zeg al de hele tijd Onne tegen je. Oh ja, ja nou, ik maar... zie het al. Jan, sorry Jan. Ja, maar heb je nog behoefte aan vragen? Ja hoor, altijd. Nou, ik kan hem zelf nog niet achterkomen waar het woord fiets vandaan komt. <laughs> en het woord, uh, het woord uh, kastelein, want dat ben ik uh, heel lang geweest. Uh, en de uitdrukking, iets aan de wilgen hangen. Oké. Okay. Waar, waar, waarom die wilgen? Je kan die iets overal aan hangen, maar... Ja, maar waarom dat aan is de als, wilgen? Als als mensen met iets stoppen. Ja, dat, uh, waar iets aan de wil hangen. Nou, dat zijn mooi. Er zijn drie vragen. Maar dan kunnen mensen leuk een uh, etymologische woordenboek op loslaten. Ja, dus dat is vind heen. ik altijd zelf leuk. Ik ook. Het woord voedsel, dat snap <laughs> ik ook niet helemaal. Dat is ook wel een, echt een heel mooi woord. Ja, want het lijkt een beetje op fiets. Ja, maar het er mee te maken heeft, weet Het ik is niet uh, fietsen geworden, nee. Nee, nee, nee, footsie. nee, nee. nee. Maar, maar wel, kunt... ik ben, fietsen is in... wel vaak voetzie, trouwens. In... Ja, dat zou wel. Ja. In al, alle omringende landen er, komt het woord fiets in geen enkel verband voor. Dat is allemaal rijwiel F of met... tweewiel, of, nou, ja, noem maar op. Velocyclet. -ci Ciclet, Felocyclet. Velo -ci ja, 0800 Dankjewel, Jan. Oké, okay, Astrid. Goeiedag. Rettige nacht nog. Hetzelfde. Hetzelfde. Hoi. Hoi. Ondertussen krijg ik dus van Ossi een, een filmpje binnen. En ik. Even kijken hoor, want ik doe het op mijn telefoon. Want dat is echt de, het technisch hoogstandje voor mij. Kijk, dan even het filmpje kijken of dat lukt om dat te laten horen. Ik zie. Uh, <truimert> ja. Ik moet even, voor de luisteraars in Nederland, en voor Astrid moet ik even opnemen hoe het water hier wegloopt, in Australië. Dat is heel erg belangrijk. Heel erg belangrijk. Nadat nou, wij hier geen ronde grootsteen dus ik heb uh, een emmertje van Sandra gepakt en daar heb ik een gat in gemaakt. <laughs> dus dan moet ik natuurlijk gewoon rond. En dan gaan we nu, gaan we nu, gaan we dat doen. Gaan we nu doen. Goed, man. 1000 kilometer weg. Het, doen. het is Ossie die in Australië nu een emmer met water aan het vullen is. <laughs> Daar een filmpje van gemaakt. Volle emmer. Ja, volle emmer. Dat duurt even, want hij is nu. Ah, je ziet hem buiten staan. Prachtig pand trouwens, Ossie. En wat leuk om jou ook in actie te zien. Nou, ik heb hem hier boven met dat gat gezet. Kan je dat zien? Ja. Zie je hem? Ja. ja. Oké. Okay, oh, Sandra ook. Hij gooit nu een emmer water in een grotere witte emmer... met een gat eronderin, En dan kunnen we het zien weglopen. Wat doet hij. Linksom. Hij loopt naar links. Ja. Ik zie het. Ik weet niet of het is... nou, Hij loopt die kant op. Ja, Ik zie het ja. hoor, ja. Linksom loopt het water weg daar in Australië. Dankjewel, Ossi en Sandra... dat jullie daar even een filmpje van gemaakt hebben. En nu hebben we dus nog een filmpje nodig... Vanuit Nederland. Van iemand die in Nederland het water weg laat lopen. Zodat we kunnen kijken of het dan rechtsom gaat. Dat is nu nog eventjes de vraag. Nou, um, Stuur het even via Facebook of uh, een filmpje sturen kan volgens mij ook al via een WhatsApp, via de Radio 1. App. Dan moet ik even kijken of dat inderdaad binnenkomt. En uh, anders via Nachtzusterapostaatje omroepmax.nl. Dus we hopen dat iemand. Uh, de moeite wil nemen om even de grootsteen of een emmer met een gat eronderin te vullen voor mij. 0800 1121 Desiree. Ja, nacht zuster. Hi. Ik heb uh, een volgende vraag. Ik uh, ben een beetje een amateurhaakster. en een, met name amateur. En ik vraag me eigenlijk af. hoe je kunt weten. Uh, hoeveel lossen je moet opzetten. Ja. Uh, met een haaknaald. Om een bepaald aantal centimeters te hebben. Of je dat ergens kunt vinden op internet. Of uh, het is denk ik ook afhankelijk van, van de haaknaald, hè, van de grootte van de haaknaald. Ja, ja nou, en ik, van de wol. Ik, ik heb geen flauw idee. Maar um, het, ik, ik durf bijna niet te zeggen, maar ik, ik ben, zeg maar, zo'n enthousiast amateurhandwerker dat ik bijna professional ben, denk ik. Als ik ja. dingen zou afmaken, zou ik er denk ik mijn brood mee kunnen verdienen. Maar, okay. maar het staat op het bolletje. Dat meen je niet. Er valt, valt echt zo'n ongelovige stilte. Ja. Dat meen je echt niet. Ja, als je op, om het bolletje zit zo'n wikkeltje. Ja. En op de meeste bolletjes... Staat 10 uh, uh, keer 10 en dan een getal. En, en ja? Ja, en, en dus 10 uh, keer 10 en dan staat er bijvoorbeeld 10 uh, keer 10 is 12 uh, breedte en 18 en, en, uh, hoogte of zo. En dan weet je dat bij een gewone steek, dus bij een enkele steek. Dus zeg maar, uh, in dit geval, denk ik, uh, uh, zou je dan een, ja, meestal een half stokje of een stokje... Ik vind dat zo leuk om over handwerken te praten op de radio. Dan, uh, dan, ja, dan weet je dus, zoveel, zoveel stokjes is uh, zoveel breedte en zoveel hoogte wordt 10 centimeter. Meestal staat dat erop. Oké, okay, dus als we dan, zeg maar, even, even voor mezelf, 10 keer 10, ja. dan staat er bijvoorbeeld 12 naar 8 dan moet ik bijvoorbeeld 12 los hebben. Ja, en dan 18 hoog. Ja. Ach, dat ik dat nooit gezien heb. Nee, maar het nee, staat ook zeg... niet op alle bollen. Dus dat is. Uh, maar, maar weet je wat? Het, en, en dat is een van de grote nadelen van handwerken. Is dat um, iedereen, iedereen zal tegen je zeggen: altijd en overal dat je een proeflapje moet maken. Want de een haakt losser en de ander haakt vaster. Ja. En, en de een die doet met uh, hele dikke wol op uh, naald 9, wordt het uh, 10 centimeter. En de ander heeft hele dunne wol op uh, naald 3,5. En, en die krijgt een grote lapje. Dus er is soms geen pijl op te trekken. Nee, precies, Dus die, die, okay. die 10 bij 10 die op het bolletje staat, dat zou een, een leidraad moeten gaan. Maar volgens mij heeft het bij mij nog nooit geklopt. Maar er staat in ieder geval op, dat heb ik wel ontdekt... met was voor haak of brein als je moet... Ja. Ja. Dat, zover was ik al wel. Ja, en dan zal ik je een tip geven. Ja. <laughs> er staan meestal twee maten op. Dus dan staat er bijvoorbeeld op 4,5, Ja. En dan moet je voor breien de 4,5 nemen en voor haken de 5. O, geweldig. Want bij haken moet je meestal net, tenminste ik, moet altijd dan net iets groter pakken. Uh, ga ik proberen. <laughs> dankjewel voor de tip. Ja, heel veel succes, Desiree. Ja, dankjewel, hè. Dank. Goed, <laughs> Ik hoor zelf wel enthousiast. Ik wil nu een handwerkrubriekje, maar dat kan natuurlijk niet. Dat is voor niemand leuk. Louis. Uh, ja, hallo. Uh, Astrid? Ja, Louis. Ja, met Louis. Ja. Hallo, ik had een vraag. Ja. Van, ehm. Uh, gewoon een vraag, hè. Ja, met een, met een vraagteken erachter. Ja, nou ja, dat hoeft niet eens. Maar oh. ik wou gewoon zeggen: van. Uh, ik wou vragen van. Uh, misschien dat iemand het weet of zo. Of dat het. Misschien staat dat wel ergens in de computer. Ik weet het niet. Maar mm -hmm. de vraag is dus: van. Uh, waarom heet een uh, ledlamp... Uh, oh ja. waar, waar staat de LED voor de LED-lamp voor? De LED -lamp voor? Waarom heet een LED-lamp een LED-lamp? Ja. Weet je wel? L-E-D. Ja. Dat, dat, dus dat is eigenlijk uh, de wat ik uh, zou willen... Nou, dat zou ik wel willen weten eigenlijk. Maar misschien is het wel gewoon uh, een naam, hoor. Dat weet ik dus ook niet. Ja, dat de firma gewoon LED heette. Maar volgens mij is dat ja, niet zo. Maar zou dat dan staan voor... Ja, dat, is, dat bedenk ik dan zelf hoor. Maar voor, ja. uh, voor uh, de L dan, voor LED, hè? Ja, light. Licht, nou voor licht en donker. Luisternis, licht en donker, ja dat is het vast niet. Maar ik zou dat wel graag willen. N ja, ik, ja, dat zou wel mooi zijn, hè? Ja, dat is mooi. Maar dan ja. weet ik dus niet wat. Uh, dat kan ook wel iets... Uh, iets uh, uh, hoe, hoe zeg je dat? Iets. Uh, een buitenlandse. De L bijvoorbeeld Afkorting van uh, Lightning. Inderdaad, wat jij zegt, ja. Lightning en. Eh, light eh, ever dark. Light. Nou, 0801121. Ja, dat is eigenlijk mijn vraag. En. Ja. Uh, over de haken nog. <laughs> ja. Want ik hoorde het net van Dessiré. Ja. Want ik zit ook wel in de. ik zit wel in de. Nee. Oh. Ik heb wel vroeger winkels gehad. Ja. Of één winkel eigenlijk. Ja. En, en daar af en toe verkochten wij ook wel. Uh, ook wel uh, van die. Zaren? Uh, nee. <laughs> wol. Ja. Wol. Wol en dat soort dingen. Ja. ja. En dan, je kunt natuurlijk ook gewoon twee steken doen, hè? Gewoon twee... Als je, als je twee... Uh... <laughs> als, je, als je gewoon... Nou, ik verkocht dat altijd gewoon. Ik had daar eigenlijk geen verstand van. <laughs> nee, de... Ja, maar het is wel heel verstandig eigenlijk altijd om een rond getal te nemen, maar, maar want twee is wel heel maar? weinig. Maar als je gewoon tien, tien lossen maakt en je meet het even ja, maar, op, dan weet je het al. ging het nou over haken? Ja. En waar doe je dat mee dan? Met een haaknaald. Ja, maar wat, wat voor spul gebruik je daarvoor dan? Dat kan heel erg verschillen. Garen. Oh. Oh ja, nee, daar heb ik dus, daar, daar heb ik dus niet, zo, niet zoveel verstand van. Het kan met wol, het was... kan met uh, katoen, het kan met acryl, het kan met bamboe, oh. het kan met... Oh. Uh, ja. Maar het kan niet met wol. <laughs> ja, het kan ook met wol. Oh, oké, okay. nee, dan had ik toch wel goed verkocht. Ja, maar ik denk wat jij voor wol verkocht, dat het geen wol was. Nee, hè? Nee. Nee, dat denk ik ook niet. Goed. Dus geel... Hé, hey, bedankt Louis. Nee. Ja, oké. Okay. Ik, ik uh, ga luisteren of iemand het antwoord weet. Ja, over de LED-lampen, Yo. Ja, dankjewel. Dag, Astrid. Dag. Als iemand weet waar uh, LED-lamp voor staat... dan wil Louis dat graag weten. En dan uh, kun je dat doorgeven via 0800 1121. En als je zelf een vraag hebt, kun je natuurlijk ook uh, altijd bellen. Dit is uh, LED-dance. Let's Dance, David Bowie was dat. 0800-1121 blijft het telefoonnummer dat je kunt gebruiken als je een vraag wilt stellen. Of als je John kunt vertellen hoe het is met zangeres Wilma. Of als je uh, hem kunt vertellen hoeveel procent van de veeteelt uit Nederland voor de export is. Uh, Trace wil graag weten wat dat uh, gekleurde vlak is op de uh, schaatspakken van de Olympische schaatsers. Uh, Henny. Ik heb opgeschreven, Henny iets met zilver. En ik weet het gewoon niet meer. Iets met zilver. Wat was er ook weer met zilver? Oh, de zilvervisjes natuurlijk. Ja. Ja, schrijf ik alleen maar zilver op, daar schiet ik natuurlijk niet zoveel mee op. Of er meer mensen last hebben van zilvervisjes. Onne, die uh, belde over het uh, draaien. Dat is uh, inmiddels echt wel beantwoord volgens mij. Alhoewel ik nog heel graag filmpjes zou willen krijgen van mensen in Nederland... die even de gootsteen leeg laten lopen. Kijk welke kant het water dan op draait. Uh, Jan, die wil graag de oorsprong weten van de woorden fiets, kastelein... Uh, het iets aan de wil gehangen en foetsie. En uh, Desiree die wil weten uh, hoe je weet hoeveel lossen je moet opzetten met haken. En ik zit nu te bedenken. Ik zeg het staat op de wol. 10 bij 10 moet dat zijn. Maar volgens mij staat het in de patronen. Want als je bijvoorbeeld een trui gaat maken. Dan zeggen ze nou uh, maat 38 die moet zoveel centimeter breed worden. En dan moet je even een proeflapje maken van 10 steken. En het is dan zo groot. En dan klopt je patroon. Maar uh, dus het, het, kan, het is echt even voor de handwerkers onder ons. Dus als je dan zeg maar een kleiner lapje krijgt, dan staat aangegeven. dan moet je meer steken, dan moet je het omrekenen. moet je meer steken gebruiken, of andere wol of een andere naald. Dus of het nou op het bolletje staat. Nou, als het niet zo is, bel vooral even naar 0800 -1 -1 -1, om even te zeggen dat ze een proeflapje moet maken. Want ik weet, dat is altijd een eeuwig wat, wat mensen zeggen... wat ik nooit doe, waardoor het nooit uitkomt. En Louis had ik net aan de telefoon, die wil graag weten... waar uh, LED in de ledlamp vandaan komt. Waarom heten LED-lampen LED-lampen? 0800 -1 -1 -1. Henk? Ja, ja, ik heb drie antwoorden. Oh, dat schiet lekker op. Uh... Twee eenvoudige zal ik mee beginnen met ja. u wel nemen. LED betekent Light Emitting Diode. Dus een licht uitzendende diode. Een diode is een elektronisch onderdeel. Oh, Light dus dat, Emitting dat dat. Diode. Ja, dat ga ik onthouden. Nee, dat ga ik helemaal niet onthouden. Ik schrijf het op. Ja. Ja. Dat van die wilgen komt volgens mij uit de Bijbel... Oh, de je moet even je radio ook... zachter zetten, want anders dan hoor je jezelf en dan word je daardoor afgeleid. Okay, ik heb, ik dus heb denk, ik Wat heb een leuke zijn. man op de radio denk je dan de hele tijd. En dan... Ja, oké, okay, nou. Ja. Um, dat komt volgens mij uit de Bijbel de lier aan de wil gehangen. Want tijdens de Babylonische gevangenschap van de Joden, toen uh, mochten ze hun eigen psalmen en liederen niet meer zingen. Ze hadden er trouwens ook weinig zin in, omdat ze zo ver van huis waren en verteerd van heimwee en onder dwang van de onder Babylonische onderdrukkers... hingen ze hun lier maar aan de wilgen. Dus ze ah, maakten geen, geen muziek meer. Dan uh, toch nog even terugkomen op die draaikolk en afvoerputjes. Wij leerden lang geleden op school, dat is maar 50, 60 jaar geleden... dat de onderliggende natuurkunde daarvan te maken heeft met de draaiing van de aarde. De aarde heeft aan de evenaar een draaisnelheid... ...van 40.000 kilometer per etmaal. Dat is de omtrek van de evenaar. Aan de Noordpool, als u daarop gaat staan... ...dan maakt u een draaiing om uw as en 24 uur. Dus dat gaat heel langzaam. Ja. Die onderscheiden verschillen... ...die zorgen voor wervelingen... ...zowel in het water als in de lucht. Want als u op de weerkaart kijkt... ...bij het weerbericht... ...dan ziet u dat depressies ook gehoorzamen aan bepaalde uh, richtingen van de spiraal op het noordelijke halfrond, is dat anders dan op het zuidelijke halfrond. Vroeger werd daarvan geleerd, dat was de wet van Buis-Ballot, en later ja, nog oh ja, kwam, ja. kwamen daar de Corioliskrachten bij. Maar dat is de onderliggende natuurkunde. En ik heb mijn leerlingen altijd ook verteld, dat dat met die afvoerputjes, met die wervelingen in de gootsteen, dat dat wel degelijk verschillend is. Het is door elkaar spiegelbeelden. Dus dat is misschien een kleine toevoeging op wat er aan werkelijk aan de natuurkunde aan de grondslag ligt. Ja, hè, fijn om te weten. Ja, want ja. Ik, ik, het is heel lief, uh, Diana die stuurde al een appje die zegt... mijn zoon heeft begin, is begin januari geëmigreerd naar Australië... en die heeft dus nu zelf gezien dat het water daar andersom wegloopt... Ja, als dat, als dat niet zo zou zijn, zou mijn wereldbeeld helemaal in duigen vallen. Ja, dat zou vervelend zijn. Maar ja. ja, ik weet bijna zeker dat er uiteindelijk toch weer iemand komt... die zegt, nee, het is niet zo, maar dat is... Uh... Nee, ik, uh, ik, hier ik, ben ik toch vrij zeker van <laughs> Met uh, Ja, oké. Okay. Nou goed, dan, nog, dan, uh, dan vink uh, ik hem definitief af, hoor. Ja. Nou, een goede voortzetting. Dag. Dankjewel. Dag. <laughs> Dag, Henk. Jan, goeienacht. Ja, dat met Jan, met Jan van der Meulen. Hallo. Ik wil iets over die zangeres Wilma zeggen. Ja. Maar ik, ik wil toch nog iets toevoegen over die draaikolk. Want je zei, je wil een filmpje zien over het Noordelijk Rond. Nou, ik heb het een keer uitgeprobeerd. Een tijdje geleden. En toen, uh, ik, ik kon niet in slaap vallen. Ik lag te piekeren. En toen, ja, uh, nou, ik dacht erover, nou, hoe zit het nou eigenlijk? En toen had ik... Ik had geen zin om op te staan, maar ja, ik ben een Fries, dus ik had een fles berenburen van de hand bereikt. Die heb ik opengedraaid en in mijn mond laten leeglopen, maar toen draaide het alle, kan alle kanten uit. Dus nu draai jij alle kanten op, ja, ja. Ik draaide alle kanten uit, ja. ja, ja. Nee, maar die Wilma, ja. die heette Wilma Landkroon, misschien weet je dat. Die heeft ooit nog gezongen met Vader Abraham een liedje, een klomp met een zuiltje, dat was vrij bekend. Ja, ja. En de laatste keer dat ik iets over haar heb, ze kwam uit Enschede, daar uit de buurt, en de laatste keer... Dat ik iets over haar heb gehoord. Dat is al 20, 30 jaar geleden in een uh, artikel in de krant. En, ja, ze leidt een gewoon leven. Ze is gestopt met die zangcarrière. En ze is er ook geen cent beter van geworden. Want ze is getild door een manager. En als ik oh. het goed heb, dan was die manager een oom van haar. Oh. En dat is, dat, is, dat is het enige wat ik verder van haar weet. En of ze nog leeft of niet. Ik, als ze nog leeft, ik denk dat ze een jaar of 60 is. Ik ben 68. Ze is jonger dan ik ben. Oh. Dus ik denk dat ze een jaar of 60 is. Maar ik vermoed dat ze gewoon... Uh, een burgermans bestaan leidt zoals jij. Janine. Ben ik altijd zo benieuwd wat mensen nou zijn gaan doen? Hè? Ik heb dat zo ja, ontzettend nou ja. met Rolf Wouters dat ik denk: wat zou die man nou gewoon de hele dag doen? Die wil maar niet wie? meer in de media. Nee, wie, welke naam noemde je? Rolf Wouters. Die zegt helemaal niks. Je weet niet wie Rolf Wouters is? Nee. Wow. nee. Ik ben slecht in dat soort dingen. Ik lees een heel boven naam in in de. Nou, de story in de privé, die belaad ik wel eens door. Ik zie allemaal namen staan en dan... Ik denk, maar drie kwart, dan weet ik niet wie het is. Ja, maar dat heb ik ook. Maar wie is, er op, de, wie is er op Wouters? Rolf Wouters. Rolf? Ja, die presenteerde meen. de Tandenborstel Show... en allemaal andere leuke oh, nee, televisieprogramma's ik, vroeger. Ik, ik, ik, ik, ik kijk heel weinig leuke televisieprogramma's. Ja, ik ook, maar dit is ook echt van vroeger. Maar die, zei op een gegeven moment zei hij, ja. ik stopte mee. En toen is hij naar Portugal verhuisd. En dan denk hmm. ik, ja, wat doe je dan de hele dag... Denk ik dan. Okay, goed, ja. Maar dat kan maar natuurlijk van alles op... zijn. Want mensen die ja. televisie presenteren... die kunnen natuurlijk ook een enorm talent ja, nee, voor dat... loodgieterij hebben. Of uh, <tosses> appelbomen kweken, weet ik veel. Er ja. is derde mate veel aanbod. Dat is gewoon niet bij te houden allemaal. Dat hangen de hele avond voor de tv. Omdat, uh, ja, doet dus, maar... Voordat je het weet, dan kom. Uh, kom je niet meer van de bank. Bovendien is die stuk er dus Ja, <tosses> de, dan kun je er helemaal, is helemaal saai om naar te kijken. Het is bijna net zo saai als wanneer hij het wel doet. Maar dit is uh, mijn Wilma. antwoord over Wilma, wat ik ervan weet. Ja? Dankjewel, Jan. Oké, okay, tot wederom. Dag. Dag, dag. Uh, Frans. Uh, Goeienacht. Hallo, Frans. Ik weet wat. Uh, red betekent. Ik heb, het net ja. ik heb het net al gehoord van. Uh, niet van Louis, maar van iemand anders. Light emitting. Di diode, Dio Diode. Dio diode. Dio di di ja, lichtemiterende diode. Oh, het kan gewoon ook in het Nederlands licht emiterende diode. Ja. Nou, hè. nou ja, we zijn er gewoon uit. Fijn, dankjewel. Ja, Oké, okay. ja. ja, dat is heel kort, maar krachtig, maar dan weten we het in ieder geval dubbel zeker. Dankjewel, Frans. Peet. Hallo, Peet. Hallo, Peet. Peet, ben je daar nog? Nee, Peet is, uh, is eventjes iets anders gaan doen. Die belde namelijk over de zilvervisjes, dus die, uh, dat is wel mooi. Die was aan de telefoon, denk ik, en die zag in de verte een zilvervisje lopen. Ja, dan nou hang je op om dat zilvervisje natuurlijk eventjes... Uh. Uh, oh ja, en die vraag, uh, de, de vraag van de ledlamp van uh, Louis... die is inmiddels uh, meer dan beantwoord. En uh, dan kan ik het toch niet laten. For wants to gamble, stay loves more than he can handle, girl. Oh, come and stay. Ik kon er niks aan doen. Ik had een Louis aan de telefoon... en ik wilde opeens gewoon echt heel graag dit liedje even horen. En dan was ik de enige, het kan me niet schelen... ik presenteer dit programma, dus dan mag ik het gewoon voor mezelf draaien. Modern Talking was dat en Brother Louis. 0800-1121. Gebruik dat nummer om vragen en antwoorden door te geven, alsjeblieft. Peet. Pete. Pete? Oh, ik denk, je bent weer weg. Nee, je bent er gewoon. Wat fijn. Hoi. Ik weet ook niet uh, hoe het eruit komt. Dus, uh. Nou, maar die zilvervisjes die zitten zo aan je telefoonlijn te, te, te knagen, hè? Ja, ja, ja, ja, ja, het zijn monstertjes. Ja, monstertjes. Dus. Ja. ja. Nou, uh, in de eerste plaats moet je opletten op je hygiëne. Ja. ja. Uh, Ze gelijk op vocht en zo. En, uh, maar dat is toch het ergste, vocht. Ze zitten toch vooral altijd in de, in de badkamers en zo en in de toiletten. Ja, daar, daar is het meeste vocht natuurlijk. Dus als je gedoucht hebt, ja, ik doe meestal, trek ik even die droog. Dan is het toch de hoeveelheid vocht weg. En ja, uh, ja beetjes water en noem maar op. Ja, dat zijn ze allemaal. Maar ja, je hebt verschillende soorten visjes. Hè. Je hebt ook papiervisjes en zo. Die knagen weer aan, uh, ja, aan je bankbiljetten als je, als je even rol thuis blijft. Dan moet je altijd mee natuurlijk. Aan je bankbiljetten? En ze, ja, ja, en uh, ze zitten achter het los zitten de bank ook en zo hè. Ja, uh, precies. Ja, maar dat doe je dus niks aan. Dit is, uh, want, want ik krijg ook een mailtje. Ik krijg een mailtje van iemand. Wacht even ja. hoor, ik ben altijd een beetje half in uh, dit soort dingen. Maar de, uh, iemand die zegt van, uh, ja, ik heb ze ook... en ik heb al zo vaak ook uh, ze weg laten halen... Ja. dat... Um... Oh, ik heb opeens heel veel mail, dan kan ik het weer niet meer terugvinden. Wat natuurlijk helemaal niet geeft... Bedankt voor alle mailtjes. Vooral dat ik nu dus zie dat iemand... daadwerkelijk ook een filmpje van het weglopende water weer heeft gestuurd. Um, maar inderdaad... Uh, uh, dat ik toch heel veel weer krijg... dat mensen uh, last van hebben van die beestjes. En dat, uh, dat ze het ook... Uh, zeg maar met gif en dergelijke allemaal geprobeerd hebben. En dat ze er toch gewoon weer zijn. Ja, je hebt uh, de sluitbussen van HG. Dat zijn best wel prijzen. Dat zijn allemaal euro's of twaalf. Maar het helpt dus niet... niet... Ja, maar ja, dat legt er natuurlijk aan. Daarvoor zeg ik, je moet echt op je hygiëne letten. Hè. En ook met vocht. Ja, nou als op, op de aanleg, uh, noem maar op. Ja, ja. Maar ja, uh, je, je, je kunt een paar dingetjes tegen doen. Je hebt gewoon die lockdosis. Ja. Die keer kook ik, het was ongeveer 5,5 euro. En daar zit een stripje in. Die moet je even zelf in elkaar uh, vouwen. Er dus zit een stripje in, daar komen ze op af. Maar binnen is, nou, uh, is plak. Is er uh, is ook een soort plakspul zit daar binnen. Is niet uh, giftig. Mm -hmm. Maar als we dat lokdoosje ingaan, nou, dan komen ze er niet meer uit. Ze zit zitten gelijk vast. Ik blijf dat dus een zielig idee vinden, maar dat ben ik hè. Ja, maar uh, uh, een, een, uh, een zilvervisje ziet er toch wel smerig uit, hè. Want uh, hij kan best uh, 2 tot 3 centimeter. Hij heeft uh, behoorlijk veel pootjes. <laughs> en ook die lange Ja, Ik kan best begrijpen als, als zoiets... Uh, ja, uh, ze kunnen ook ziektes meedragen. Dan oh. kunnen ze aan die pootjes zitten. Dus uh, <laughs> daar, dus, uh, is geen onschuldig beestje, zeg maar. Oh. Maar ja, uh, dat is een lokdoosje. Dat duurt een paar maanden. En dan gooi je gewoon een doosje weg met, uh, met beestjes erin. Met visjes en al. Zeg maar. ja. Het zijn geen nou, visjes, het zijn toretjes uh, of zo. Ja, maar, uh, ik vind het gewoon een uh, beestje om te zien. Ja. En dan heb je, kun je ook een gekookte uh, ding. Dus als je bijvoorbeeld een jampotje hebt. En je doet daar eromheen een plakband. Nou, dan krijg je een soort trappie. En als je dan een stuk aardappel, uh, gekookte aardappel in dat potje legt. Daar komen ze op af, zetmeel. Dan kunnen ze wel naar boven klimmen. En dan op een gegeven moment ja, zitten ze in dat potje. Maar ja, dat is van binnen is al glad natuurlijk. Oh. En dan komt het er niet meer uit. En dan moet je de plakband met de plakkende kant naar buiten doen? Nee, je moet gewoon, uh, hoe heet dat, zo'n potje moet je gewoon uh, met plakband. De buitenkant. En dan, nou, dan krijg je oh, van die randjes. Door omheen, dan krijg en dan, van dan die gaan je via die randjes naar boven. Ja, maar op een gegeven moment, ja, ze, zijn toch, uh, ze, ja, ze, ze, ze komen op zoek naar dat sletmeel. Maar als ze ja. dan in dat potje zijn... Ja, dan is je kant te glad om naar boven weer eruit ja. te gaan. Ja. En dan zitten ze in het potje. Maar dat is een van de goedkoopste uh, ja, dingen, zeg maar. Maar ja, dat kijk, is ook heel diervriendelijk, ook... diervriendelijk. Want dan kun je gewoon één uh, keer in de twee dagen even het potje in het park gaan legen. Ja, maar dan, uh, dan lopen ze weer bij je buren naar binnen. Dus, uh, kijk, en, uh, het zijn ook nog beestjes die kunnen behoorlijk oud worden. Ja, dat zijn geloof ik zes uh, tot acht jaar. ja. Dus uh, ja, het zijn wel uh, volhouders. Oh? Ik zeg, ja, als je er eentje hebt, is het allemaal te overzien. Maar uh, ja. ik kan best begrijpen als je de meeste hoeveelheid ziet. Nou, dat, uh, nou, ik vind het ook gewoon smerig. Ja. Nou, ik heb, ik heb gevonden het berichtje van Ruud. Die zegt zilvervisjes en papiervisjes. Ik vind ze ook walgelijk. Ik had er ongeveer ja. 180 per maand in mijn appartement. Nu nog ja. één of twee per jaar. De GGD ja. heeft een keer of vijf gif gespoten. Dat helpt maar even. Ja. De oplossing is alles goed afkitten... en afhankelijk van de situatie doorgangen... en holten met purschuim vol spuiten. En ze zitten dus vaak bij de plek waar ze ook naar buiten komen. Dus als je ze... ze Zodra je ze ergens ziet, zitten ze waarschijnlijk komen ze waarschijnlijk daar ergens vandaan. Ja, en ze houden ook niet van luchten. Oh, Dus als, jij, als je bijvoorbeeld uh, lekker hier aanpijpen hebt, daar houden ze ook niet van. Ja. Ja, dus, uh, ja en uh, over het algemeen zitten ze bij de, uh, bij de wc. Daar heb ik ook mijn doosje staan. Achter ja. de wc-pad. Ja, en uh, ik kijk er nog een eens verder naar. Ik zet de datum erop. Bovenop de dossier. Ja. Uh, ik zeg maar wat, uh, 15 februari. Uh, nou, en dan, uh, als je al een paar maanden verder bent, uh, dan gaat het het weg door je nieuwe doos. Ja. ja, dat uh, lijkt me een effectieve uh, methode. Maar ik, heb maar ik ook vind die Ik ben voor de shampootjes. Ja, uh, het ligt er aan waar je voor kiezen. Uh, ja. als, je, uh, als je een lid bent de van de partij van de dieren, dan kan ik het begrijpen. Ja. Hé, <laughs> hey, dank je je wel, bent, je mogen, dus. is goed. Uh, Bedankt, fijne Fijne fijn, fijn, fijn nacht nog. Hetzelfde. Oh, nee. Is goed. Oké. Okay. Oh. Annemiek. Uh, goeien, goeienacht. Goeienacht. Uh, ik wilde iets uh, zeggen over uh, de veeteelt, maar ik weet alleen niet over het kallofvlees en over de konijnen. Uh, <laughs> De konijnen? Vallen de konijnen onder veeteelt? Nou, ja, vind ik wel. Oké. Okay. Het is vlees. Uh, wat het betreft ja. het uh, kallersvlees... Uh, in Nederland is heel weinig belangstelling voor kalfsvlees, Ook omdat we denken van... ach, god, zielig die uh, kleine kalfjes. Oh. Maar dat gaat allemaal naar Italië toe. Ja. In Italië heeft de grote vraag. Dus wij uh, maken die, die kalfjes dood uh, om naar Italië te sturen... Hm. En wat betreft konijnen, er is in Nederland ook weinig belangstelling voor het konijnenvlees. En dat is omdat er zo'n ontzettend slechte uh, situatie gefokt worden. Uh, die konijnen moeten alsmaar uh, jongen werpen. Ze worden op een afschuwelijke manier geïnsimineerd uh, op de kop gehouden en zo. En uh, heel klein hokje ze uh, bijten elkaar dood voordat ze geslacht worden. En daarom hebben we uh, ondanks... De meeste supermarkten besloten om geen konijnenvlees meer uh, uh, te verkopen. Het is allemaal uit de schappen gehaald. Oh. En um, het gaat ook allemaal naar het buitenland toe. Dus maar het is een de, we fokken, raar. fokken wij in Nederland konijntjes om in het buitenland opgegeten te worden? Heel veel, ja. En het zijn pas zijn pas hele acties geweest. In het uh, metroblad hebben hele uh, advertenties gestaan... omdat ze het ook uh, in de uh, Kamer aan de orde willen stellen... Uh, dat het afgelopen moet zijn met het fokken van die konijnen... op de manier waarop het gebeurt. Het is echt een afschuwelijke manier. Wat erg. En wij eten het niet, dus ja, het is ook een beetje raar wat die meneer ook zei, maar ik weet geen aantallen over runderen of, of over varkens of zo, wat er naar het buitenland gaat. Maar ik weet in ieder geval van de kalveren en van de konijnen, dat het haast allemaal naar het buitenland gaat. En dat wij het hier dus zitten te fokken op een uh, hele nare manier wat betreft de konijnen. En de kalveren zijn natuurlijk vaak uh, de stiertjes waar geen belangstelling voor is. Dus die worden sowieso bij geboorte allemaal doodgemaakt. Bijna allemaal. Want ze willen wel koeien hebben, maar geen stieren natuurlijk. Oh, ik ben zo'n hypocriete vleeseter. Want ik vind het allemaal verschrikkelijk om te horen. Maar ik eet morgen gewoon weer een tartaartje. Ik vind het zelf ja, de ook kardici, altijd heel de raar. Dan kan je niet zien wat het geweest is. Ja, nee, maar dit is het wel. Ik eet nooit dieren waar, waarvan je nog... Zoals garnalen of vissen of, zo, waarvan je, of, of kippenpootjes kan ik al niet eten. Maar zodra het gewoon een, een gewoon zodra het een tartaartje of een uh, of een gehaktbal is, lust ik het gewoon wel. Ja, maar dan kan je net zo goed vegetarisch eten, want uh, ja. dat vlees dat we gaat steeds meer ook. Uh, op het echte vlees lijken, zal ik met zeggen. Ja, nee, maar dat is ook zo, want ik vind maar die altijd... konijnen is echt uh, al jaren zo, is echt... Het konijn heeft ook al die tijd uh, bovenaan gestaan... als een slechtst behandelde dier in Nederland. En dat is toch wel heel triest, want dat is al jaren zo. Maar ik, dat, ik, dat, ik dat kan me helemaal niet meer voorstellen... dat mensen nog konijntjes eten. Maar met kerst en zo hoor je het wel eens... Ja, maar de meeste uh, supermarkten, die hebben ze dit jaar met kerst allemaal uit de schappen gehaald. Die verkopen ze niet meer. Nou, ik ben blij dat ik het weet. Dankjewel. Oké. Okay. Uh, Goeienacht. Dag. Dag Annemiek. 0800 1121. peter Peter. Ja. Hallo. Hallo. Hallo, Peter. Oh. Heel veel Hai, zomaar, Peter. Hallo, Peter. Zeg ja, het he. eens. Ja, Hallo, goedemorgen. Ben Hallo. ik hoorbaar? Wat zeg je? Ja, je hoort me. Ja, ja. Ja, wat zeg je? Hallo. Ja. Zeg ja, het okay. maar, Peter. Ja. Ja. ja. En mooi luisteren. Um, ik heb een uh, uh, een rookoventje. Ik weet niet uh, of je dat uh, het, het, het, het, het principe kent. Ik hoor een muziekje. Ja, dat komt omdat over. Dat is een soort waarschuwing dat over twee minuten het nieuws begint. Oh, okay. nou Oké, zal, uh, zal ik het heel kort houden? Ik heb zo'n rook heb ik, uh, ik heb hem niet aangeschaft, maar ik heb hem gekregen. Ja. Uh, dus via een, uh, een of andere prijs en zo. Maar Mijn vraag is, uh, als, ik, uh, als ik gerechten wil gaan bereiden, zoals bijvoorbeeld kip of zalm... en je, je, dan doe je van dat, uh, dat houtmot doe je onderop en dan moet je hem je in oven doen... of op een inductieplaats of, of op het gasvernuis... nou weet ik natuurlijk, je moet het niet te hoogte zetten, maar ook niet te laag. Maar ik, zoek, uh, ik kan het op internet totaal niet vinden... Wat voor temperatuur ik een beetje aan moet houden om, om gerechten te bereiden. En als ik bijvoorbeeld kip, kip wil braden, moet ik hem dan erop opleggen. Maar ja, dat duurt dan e enorm lang natuurlijk. En dan zijn op een gegeven moment die houtsnippers opgebrand. En moet ik dan weer opnieuw houtsnippers erin doen? Dus mijn vraag is, heeft iemand ervaring met zo'n ding? Een rookoventje? Ja. Ik had er nog nooit van gehoord. Nou, dat is gewoon zo'n ding, die kan je gewoon thuis gebruiken. Dus is gewoon een bak en een, een braadsleden, ja. en dan uh, ja, en dan, die kan je afsluiten met een deksel. En daar kan je dus, elke, er zit een rooster, daar kan je in doen en zo. En, uh, zo'n ja, barbecueetje? Ja, nou ja, een, een beetje eigenlijk. Maar je kan gewoon, die sluit je af. Maar je kan hem gewoon in huis uit gebruiken. Dus op een gasplaat, of op een gas van huis. Of ook maar in de oven. Dus, maar ja. Dat is het. Dat, maar dat wat is, is dan het voordeel van de, de, dat, er, dat er hout in zit boven dat je het gewoon op het gas braadt? Nou, omdat je dan die, de, de rooksmaak krijgt. Oh ja, dat, oh ja, dat is de clue van gerookte kip en zo. Ja, nou ja precies. En je hebt natuurlijk ook nog: uh, uh, Ja, dat doen ze er tegenwoordig ook allemaal bij. Je hebt uh, potjes met uh, fijne houtsnippertjes. De ene keer van een eik, uh, eikenboom. En je hebt oh. ook weet ik zo wat. Dus noem het maar op. Dus je krijgt al allerlei. Programma oh, van Max. Maken. <laughs>